7 uur. Jan van der Putten met het nos Journaal. Een structurele loonsverhoging voor zorgpersoneel zit er door de coronacrisis niet in, schrijven de verantwoordelijke ministers De Jonge en Van Ark aan de Tweede Kamer. Vanmiddag brengt de oppositie een motie in stemming over de extra beloning. Het kabinet heeft eerder wel een eenmalige bonus van 1000 euro netto beloofd. Het is gisteravond weer onrustig geweest in de Utrechtse wijk Kanaleiland. Jongeren gooiden met vuurwerk naar agenten... waarna een noodbevel werd afgekondigd. Vijf mensen zijn opgepakt. Ook in de wijk Zuilen was het onrustig. Daar werd een scooter in brand gestoken. Ook in Rotterdam gingen tientallen jongeren de straat op. Ze staken brandjes aan en pleegden vernielingen. Daar zijn drie minderjarigen aangehouden. President Keita van Mali heeft op de staats-tv zijn aftreden aangekondigd. De president werd samen met de premier... gegijzeld door rebellerende militairen. Keita zei dat hij niet ten koste van bloedvergieten aan de macht wil blijven. De opstandelingen zeiden eerder dat er geen sprake is van een koep... maar dat de president niet wil luisteren naar zijn volk... en dat hij reageerde met moordpartijen. De buurlanden van Mali maakten vlak voor de toespraak bekend... de grenzen te sluiten met het West-Afrikaanse land... waar het al tijden onrustig is. De Nederlandse industrie heeft het tweede kwartaal een harde klap gekregen door de coronacrisis. De omzet was volgens het CBS meer dan 16% lager dan een jaar eerder. In april en mei was de daling het grootst. Vooral fabrikanten in de transportsector zagen hun omzet door de coronacrisis instorten tot wel 40%. Er waren ook positieve uitzonderingen. Zo zag de tabaksindustrie de omzet met 10% groeien. Ook producenten van farmaceutische middelen en machines boekten een hogere omzet. Het weer is nog wat nevelig, verder zon en vanavond regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Morgen geleidelijk zon en vrij warm 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Then to get closer to your soul If you do your bed I want you Let's dance Let's shout Shake your fire now too Mm hey -hmm. Oh, geez. Thank <laughs> you. Negen is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Thank you for being a friend.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 It's absurd. I'm gonna put her in the backseat and drive her to Tennessee.